Geen uur met het NOS-journaal. De Britse autoriteiten hebben het paspoort van een Syrische journaliste... en anti-Assad-activiste ingenomen. Zaina Eraim kwam in Londen aan om een lezing te geven. Haar paspoort werd ingenomen omdat er was gemeld dat ze het document had gestolen. Na een verhoor van ruim een uur vertelden de autoriteiten haar... dat de melding was gedaan door de regering Assad. Het paspoort is naar Damascus opgestuurd. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gezegd... dat dat volgens de regels is. Paspoorten zijn eigen van de regering die ze uitgeeft. In april had de journalisten het ingenomen paspoort nog gebruikt in Europa. De Borstkankervereniging wil dat borstkankerpatiënten... beter worden geïnformeerd over de risico's en bijwerkingen... van siliconenprothese. De vereniging wil dat er een speciale bijsluiter komt... voor borstkankerpatiënten. De voorlichting moet niet afhankelijk zijn van de arts... die je tegenover je hebt, vindt de vereniging. De folder die de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie heeft opgesteld wordt meestal niet meegegeven aan vrouwen die de operatie ondergaan in verband met borstkanker. De inspectie voor de gezondheidszorg doet onderzoek naar lichamelijke klachten bij zo'n 200 vrouwen met siliconenimplantaten. Dat heeft veel verontruste reacties opgeroepen, meldt de Borstkankervereniging.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 Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken wolken over en er kan ook een bui uitvallen. In het zuidwesten is er kans op onweer. Later vanavond en vannacht wordt het weer droog. Morgen is het ook meest droog, met af en toe zelfs wat zon. De maxima liggen rond de 20 graden. Dit was het. En zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars, welkom bij PSOL Radio Show 1194. Mijn naam is Benno Veuge en u gastheer voor de komende twee uur in dit nieuw Age muziekprogramma. We gaan beginnen met een nieuw Nederlands werkje. We hebben één Nederlands label op het uh, gebied van New Age muziek en dat is Oriane Music. Zit toevallig in Haarlem.